Zes uur. Dit is Caroline Barry met het NOS-journaal. De spelers van het Nederlands elftal laten zich niet langer interviewen door verslaggevers van Veronica Insight. Onder andere aanvoerder Virgil van Dijk deelt daarover een statement via sociale media. Daarin staat dat het voetbalprogramma keer op keer te ver gaat. Afgelopen maandag zei vaste analist Johan Derksen dat het wel meevalt met het racisme in Nederland. En hij vergeleken als Zwarte Piet verkleden man met Black Lives Matter-demonstrant Aquasi.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 Tegen hoofdverdachte Hardy N. is 18 jaar cel geëist. Het OM eist een hogere straf van 20 jaar voor een van zijn handlangers... omdat hij bij zijn aanhouding probeerde te schieten op de politie. Tegen de andere vier zijn straffen tussen de 8 en 15 jaar geëist. Het kabinet wil kinderkoop strafbaar stellen. Daarvan is sprake als wensouders met een gift, belofte of dienst... proberen een vrouw over te halen om hun een kind te geven. Met de wet wil minister Dekker voorkomen dat vrouwen vanwege het financiële voordeel besluiten om draagmoeder te worden of hun kind af te staan. Het geven van een redelijke onkostenvergoeding blijft wel toegestaan. De Universiteit Twente heeft vanwege fraude 280 examens ongeldig verklaard. Het ging om een examen dat vanwege het coronaprotocol per video moest worden afgenomen. Hoe de fraude werkt is niet bekend. Wel is duidelijk dat studenten onderling informatie hebben uitgewisseld.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 Ja, van meels kunnen we aanvangen. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. dancing together, two brothers on the floor, hier bij ZFM. Goedenavond, Zandvoort, het is weekend, vrijdag 19 juni. Mijn naam is Walter Sands en ik ben nog twee uur bij je, tot acht uur. En in het laatste uur alleen maar soft soul. You're my last breath. you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. Thank <laughs> you. Zandfort. Welcome at Sandfort. Willkommen in Sandfort. Like Hello, Papi, me keep a J'entends des bayats, 300 morts. À ce qui paraît, j'te cours après. Oh, yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas, mette ta rêve. Mais comment ça? demande vous tu croyais quoi? Qu On serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton Y'a pas moyen d'adja Je ja. suis pas ta cata ja dja joure ja. En katana baby tu dat ça Oh dja dja Y'a pas moyen dadja Je ja. suis pas ta katanja ja, ja. En katana baby tu dat ça Tu penses à moi je pense à faire de l'argent Je suis pas ta daronne je te fais pas la morale Tu parles sur moi Ya eh ay Crachant ya eh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 Y'a pas mooi, ja ja. ja, ja, ja, 4, baby, oh, ja, ja, gaten, ja, ja, moyen, ja, ja, ouais. 4, baby, oh, ja, ja, gaten, ja, ja, a pas moyen, ja, ja, je ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, baby ja, ja, ja, ja, ja, ja, pas ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Katana Jaja van Adya Nakamura. Er is zo'n plaat uh, waarin meer likes op YouTube zijn dan op Spotify. Ach, zeg genoeg. En daarvoor hoor je in the time is now. Dit is welkom in Zandvoort. We gaan nog lekker door tot uh, 8 uur vanavond. Met in het laatste uur alleen maar Soft Soul. Ja ja. In El Giro, op de Achtergrond het zal er zeker ook bij zijn. Maar dit is een plaat die hij samen met Emil Deur gemaakt heeft. Een tijdje geleden al. Maar hij is zo leuk. Kwart over zes hier bij ZFM. The kind of girl that makes a man That I to walk away. We were kissing, weeping, we'll really listen, and you talked to them about your. El Gero, Dato, Deodato, Double Face. En dan kijk ik naar buiten. Strak blauw, nog steeds 21 graden op de officiële ZFM thermometer. En het wordt alleen maar warmer. Zondag 24 graden. Woensdag 29 graden. En heel weinig wind. Zuidwest 3. Tot gewoon 1 op dinsdag. Zeewater rond de 17 graden. Heerlijk. Maar ja, als je dan zee in wilt. Hoogwater is of s'nachts of s middags kwart over vier op zaterdag. En dat loopt dan in de week op naar uh, kwart voor zeven. Ja, en dan is er iets met het weer en uh, zeewater en langste dag. En ik voel toch een curieus stukje terug. Dat is uh, van onze, onze, ja, de oudere mensen kennen hem. Ik hoor daar langzaamaan ook bij. Jan Pelleboer. Jan Pelleboer sprak in 1984 over de langste dag en het zeewater. Dat is erg leuk.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 The Time Bandits, Live It Up, 1984 en precies uit dat jaar, precies 23 juni 1984, dus echt precies deze week, maar dan in 84. hoorde je Jan Pelleboer en die legt het even uit hoe het nou zat met zeewater langs de dag en dat soort dingen. Ik uh, kan het niet herhalen, maar goed, terug naar 2020, my oh my. Camilla Cabello, het is bijna half zeven hier bij ZFM.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 Insatiable habits He was on to me, one look and I couldn't breathe Yeah I said if he kissed me I might let it happen I swear on my life that I've been a good girl Tonight I don't wanna be hurt Say he likes a good time my, oh my. He comes alive at midnight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 Ik vertrouw hem niet. Hij Camilla Cabello, my oh maai. My. En dan is het precies half zeven geworden. Ja, en dan zijn we op de helft. En straks om zeven uur een uur lang soft sol. En hoe gaat het klinken? Zo. Nou, zo gaat dat dus straks allemaal klinken na 7 uur. Dus al hier bij ZFM gaan wij gewoon lekker door met de Jacksons nu. Show you the way to go. Ja, en die Jacksons die hebben ooit nog eens in Nederland in een televisieshow opgetreden in de Martini al in Groningen. Mijn vader deed daar de horeca. En het verhaal wil dat Michael Jackson een bakje patat heeft gekregen van mijn vader. Nou, dat is toch een mooi verhaal of niet? Kijk, begin eens nog een keer. Dat doen we niet. Wij gaan een andere plaat draaien uit de jaren 90. Corduroy. Mini. Ik, ik weet eigenlijk heel weinig van Coderoy. Maar het is een hele leuke plaat. En ik uh, kwam tegen. Ze schijnen wat meer van dit soort muziek gemaakt te hebben. En uh, ja, komt uit Engeland: Corduroy. 1994. Mini. Het is dus Corduroy, nummer 1 Mini en het is uit 1994. Ik vind het leuk. Ja, dan hebben we natuurlijk om half zes Kristal uh, in de uitzending met liefst uit Zandvoort. En die heeft een hele waslijst opgenoemd en er is heel veel te doen rondom de langste dag. En ik noem het even kort voor je op. Sunset suppen, dat is uh, suppen bij zonsondergang. 20 juni is er een vogelexcursie. 21 juni is er sunset beach yoga. 21 juni ook zomer in de duin avondwandeling. Een mooie wandeling door de kermen duinen. Ja, en dan op 1 juli iets later. Maar dat is een wandeling van 11 kilometer. De blote voetenwandeling bij zonsondergang. Die is van 7 tot 10. Dan moet je flink doorlopen. En dat is samen met Michiel Menting van uh, Ademhaling en Koude Gewenning. En dan ga je ook nog naar afloop zwemmen in zee. En de zee is, ik zei net al, 17 graden. Goed. Dat is het tot zover over te doen. Op de zomeravond. wil je meer weten. Kijk op liefstuitzandvoort.com. En wij gaan door met muziek. Dit is Rama. Ook uit Engeland en ook uit de jaren negentig. Lekker. Cruel summer. Summer, hier bij Zedepem waar het kwart voor zeven is. Nog een kwartiertje in het begin met de softsoul. Ja, en dan is er die ene plaat die moet ik wel draaien. En ik vind hem zo leuk. En hij valt een beetje buiten het programma. Hij is leuk. Alleen, Alleen van Felina. Hier is hij.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 Feline V is dat. Alleen, dat is zo'n plaat. Die hoor je echt hier bij ZFM heel vaak. En dan vooral bij mijn programma en bij het programma van Jaap. En ook, ja, hij heeft twee programma's hier. Dus en daar hoor je het continu, continu langskomen. Het is een van onze favoriete platen. Feline, Alleen. En het is een regionaal product, zeggen we dan zo mooi. Goed, gaan we door met Daft Punk. En daar zit dus weer die Nile Rogers in. Nou ja, hij zit er niet in, heeft dit geproduceerd. En hij speelt mee. En dat is dat gitaartje.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 up all night today. We're up all night to Daft Get Lucky Ja, dan is het bijna 7 uur En uh, ja, dan uh, zometeen Dus dat uurtje Zo, deze moet we hebben En zometeen dat uur Lekker soft soul Lekker relaxed Rustige muziek, soul -muziek. Hier bij ZFM een uur lang Dus zoek je meisje op Ergens op een duintop zitten of aan zee ZFM aan en het komt helemaal goed Dat beloof ik je tot de klok van 7, nog even Michael Jackson. Alleen rock with you in een mooie uitvoering. En dan ben ik na 7 uur weer terug met een hele vette foute Berry White. Tot zo!